7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op Schiphol is een vliegtuig uit China geland met 800.000 mondkapjes aan boord. Minister van Rijn was daar om ze in ontvangst te nemen. De spullen komen uit Shanghai, waar de kwaliteit door Nederlanders is getest. De lading is onderdeel van een luchtbrug tussen China en Nederland. De komende weken landen dagelijks vluchten met mondkapjes, beschermingsmiddelen, isolatiejassen en brillen uit China. Er worden de komende vijf dagen bij elkaar zo'n 6 miljoen mondkapjes verwacht. Het aantal incidenten met vuurwapens is vorig jaar toegenomen met 12 procent, ondanks een strengere aanpak van de illegale wapenhandel. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen zich zorgen te maken. In 2019 registreerde de politie 646 schietincidenten, 79 minder dan een jaar eerder. Het aantal doden nam iets af. De politie legt een verband met de aanhoudende stroom illegale wapens naar Nederland. Veel Nederlanders denken dat hun woon-werkverkeer en hun manier van werken blijvend veranderen door de coronacrisis. Zo'n 44% van de Nederlanders is door de crisis begonnen met thuiswerken of doet dat vaker dan vroeger. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief en een kwart van de thuiswerkers verwachten te blijven doen. Verder blijkt dat Nederlanders zich minder verplaatsen dan voor de crisis. De coronacrisis heeft tot nu toe geen grote gevolgen voor de woningmarkt, meldt het kadaster. Het aantal verkopen blijft nog redelijk gelijk. Mensen die een woning zoeken kunnen bij het kadaster gegevens opvragen over de laatste verkoopprijs of afmetingen. Dat soort verzoeken is sinds 12 maart wel gehalveerd. En dat wil volgens het kadaster zeggen dat minder mensen op huizenjacht zijn. Economen van ABN AMRO voorspelden eerder dat de huizenprijzen volgend jaar kunnen dalen.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 Wat een goed idee. DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsons, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB... Dank Bedankt! Dankjewel.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 go. Will you do the panda?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 Right here. Goed heeft het. God. Oh, well, my. Oh,